11 uur, Katrien Straatman met het NOS-journaal. De politie Veen is op zoek naar twee verdachten... die vermoedelijk gewond zijn geraakt door politiekogels. Vanochtend wilde de politie een auto controleren... die met gedoofde lichten reed. Toen de agenten de auto klemreden en uitstapten... randde de bestuurder de politiewagen en reed weg. De agenten voelden zich volgens een politiewoordvoerder zo bedreigd... dat ze zich genoodzaakt zagen te schieten. De auto werd later gevonden op een industrieterrein in Heerdeveen-Zuid. De twee inzittenden waren gevlucht. In de auto werden bloedsporen aangetroffen. Op een pluimveebedrijf in de buurt van Vraneker is vogelgriep aangetroffen. Zo'n 9000 kippen moeten worden geruimd. Waarschijnlijk gaat het om de milde H7-variant... die overigens wel kan muteren tot een zeer besmettelijke... en voor kippen dodelijke variant... In een straal van ruim 1 kilometer rond het besmette bedrijf geldt een vervoersverbod voor pluimvee, pluimveemest en eieren. In de zone liggen geen andere pluimveebedrijven. Volgens het ministerie van Economische Zaken werd dit jaar in Nederland drie keer eerder vogelgriep aangetroffen. In Lochem, Zeewolde en Leusden moesten in totaal 120.000 kippen worden geruimd. In Jalalabad in het oosten van Afghanistan is een aanslag op het consulaat van India afgeslagen. Drie zelfmoordcommandos wilden het gebouw binnendringen, maar ze werden voor het gebouw doodgeschoten. Wel is een van de terroristen er nog in geslaagd een autobom tot ontploffing te brengen. Daarbij zijn negen voorbijgangers gedood en ruim twintig mensen gewond geraakt. Ranomi Kromowidjojo Jojo heeft zich bij de WK Zwemmen in Barcelona geplaatst voor de halve finales op de 50-meter vrijslag. Kromenwiet Jojo zwom in de series de vierde tijd. Ook Femke Heemskerk gaat door naar de laatste zestien. Zij zwom de veertiende tijd. Bastiaan Leijssen plaatste zich als zesde voor de halve finales op de 50 meter rugslag. Het weer vanmiddag geregeld zon. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het in het binnenland ongeveer 26 graden. Dit was het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie. Verkeer op de A1 Amersfoort-Apeldoorn... dient in beide richtingen rekening te houden met ernstige vertraging. Door een ongeluk staat het tussen Amersfoort en Barneveld 9 kilometer. En aan de andere kant richting Amersfoort... staat tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer. Het omleidingsadvies voor het verkeer richting het oosten... richting Apeldoorn kunt u beter via Utrecht rijden en de A12. Komt u vanuit Apeldoorn en wilt u naar Amersfoort... rijdt u dan via Ede via de A30.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 De Auris TS, een nieuwe wagon van Toyota met maar 14% bijtelling. Vanaf 122 euro netto bijtelling per maand. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen! Inderdaad, Leaseplan bestaat 50 jaar. En dat vieren we met 50 dagen gratis leasen... voor alle modellen met 14 of 20% bijtelling... Ga snel naar leasplantacteert.nl. It's easier to lease plan. Dit is Radio 1. Cross, Kamer Breed. Presentatie: Kees Boonman en Margriet Vromans. Goedemorgen. Goedemorgen. In onze zomerserie zijn we vandaag opnieuw weg uit Hilversum. We zitten in Os, in de tuin, bij Jan Marijnissen. Onder de druiven en daarboven een fel schijnende zon. Hij is feitelijk trouwens, meneer Marijnissen, al sinds 88 partijvoorzitter uh, van de SP. U zat 14 jaar als fractievoorzitter in de Tweede Kamer... maar vooral dat sinds 88 partijvoorzitter. Ja, is lang. U weet wat voor de hand ligt dan voor opmerking te plaatsen, hè? Nee, ga je gang. Ja, dat doen ze alleen in Noord-Korea, zo lang zitten. <lacht> Ja, en in, uh, in Nederland dus. Ja, nou ja, verder niet in Europa. 25 jaar is dat. Ja. Uh, gaat dat nog door even? Of hoe zit dat? Nou, het gaat uh, uitstekend. Uh, en vorig jaar op het congres is het nog bevestigd door het congres. Het is een hamerstuk, dat, he? Het herkozen worden. Uh, uh, ja, in zekere zin. Maar dat is maar zo lang als het duurt natuurlijk. Ik bedoel, ik was plotseling ook weg als fractievoorzitter. Had ook niemand aanzien komen. Oh. En dat zou in dit geval ook wel eens kunnen zijn. En maar de... dat is niet aanstaande. U hoeft dan oh, ik hoeft net zeggen, meer zit visie? dat er aan nee, te komen dan? Nee, nee, nee. nee. Sowieso. Nee, gaan we niet ja. naar vissen, maar het is toch uh, gezegd. Ja, nou ja, uh, u was de SP, uh, heb ik hier opgeschreven. Maar u bent eigenlijk toch nog steeds voor heel veel mensen de SP. Nou, het is uh, voor u trouwens een thuiswedstrijd. Dus ik ben blij dat ik hier samen met uh, Margriet zit. Ja. We gaan het in deze uitzending hebben over de politiek van vroeger. Maar we willen natuurlijk vooral hebben over nu, de politiek van nu en over morgen. Over Nederland, over Europa, over of de partijen van nu de nieuwe tijd wel aankunnen. Daar gaan we het allemaal over hebben in dit uur. Uh, maar voordat we dat doen gaan we het eerst eens even in de kranten van vanmorgen kijken. Nou, in alle kranten natuurlijk heel veel berichten over de gay pride, de de parade, de grachtentocht, hoe je het maar noemen wil. Dat grote festijn wat vandaag in Amsterdam plaatsvindt. Heel veel politieke partijen zitten op een boot. Bijna het voltallige kabinet dobbert vandaag op de grachten. Wij vroegen ons bijna af, vaart er eigenlijk nog wel eens iemand niet mee? Nou, ja, de SP vaart niet mee. Nou, ik weet het niet. Het zou best kunnen dat de afdeling Amsterdam iets geregeld heeft. Uh, en ik nou, niet, dat... niet op een boot in elk geval, begrepen oh, wij. Okay, is, is dat okay. een bewuste keus? Nou, ja, het is niet onze stijl om, om ons bij de massaliteit aan te sluiten en uh, oh, vertegenwoordigt er ja. weinig meerwaarde. Mm. Um, uh, dus wij hoeven daar niet zo nodig bij te zijn. Ik weet overigens wel dat uh, individuele Kamerleden van de SP uh, wel uh, meegedaan hebben. Ja, maar niet, hebben. er is niet een sp bodem Nee, er is niet of, of, een sp dat niet Dus niet Het is precies wat u net wat zelf zegt. Ik bedoel, dat is dan een succes, weet je. Er komen honderdduizenden mensen. Uh, en dan is het heel gemakkelijk voor politieke partijen... om er ook een bootje in te zetten en mee nou te Nou ja, zelfs de Partij voor de Dieren, de, de GroenLinks... Ja. D66, de ja. Partij ja. van de Arbeid, ja. heeft met de wellicht zelfs eigen boten zijn ze uitgewerkt. Ja, dus ja, ja, ja, je zou het wel verwachten misschien. Ja, nou niet dus. Of, ja. of is, ja. wij, doen die, het, wij doen het liefst op een manier dat het niet verwacht is. Ja. Zodat of het is die extra opgemerkt vagantie, wordt. Dat, dat glimmer, dat glatter, dat, dat, dat, dat, dat, dat hele uitbundige... is dat misschien iets wat niet bij de SP past? Nou, misschien, ja. Het zou best eens kunnen dat uh, dat, dat een rol speelt. Ja. Voor mij persoonlijk in ieder geval wel. Uh, de massaliteit spreekt voelen. mij al helemaal niet aan. Uh, van, uh, al die, dus om als toeschouwer daar naartoe te gaan. Uh, dat zou echt niet helemaal opkomen. Maar uh, de extravaganza waar je het over hebt. Ik, ik, er zijn er binnen de homobewegingen wordt er ook verdeeld over gedacht. Hè? Of dit nou de emancipatie helpt, dan ja. wel juist frustreert. En wat uh, vindt u, dan, de, wat zou ik u, u daar? Ik heb daar geen mening over. Ik, ik bedoel, ik, ik, als ik zelf homo zou zijn, dan zou ik erover kunnen meepraten, denk ik. Maar ik denk niet dat ik me hier een mening moet nee. uh, aanmeten. Okay. Nou ja, goed, uh, we stellen vast dat het enige. Uh, bij die tocht om daarbij op te vallen is als je een winterjas vandaag aan hebt. Of, of mag... er niet bent. Of er niet bent, ja, dat zijn twee mogelijkheden. Um, uh, een ander onderwerp uit de kranten, en dat, uh, dan kiezen we even het AD. Uh, daar staat trouwens een foto van die dochter in, Linian Marijnissen... omdat hij heel actief is bij de Avacabo... Het is toch een soort politieke dynastie, als je er dan zo uh, nou ja, naar zei, kijkt. Het begint eerst over Noord-Korea, ja, en dan ja, een nou ja, politieke dynastie. De cirkel wordt Wij zijn erg rond. trots op onze buitengewoon maatschappelijk geëngageerde dochter. Ja. Maar goed, de inhoud. Waar het over gaat, is het hek van Dam in de thuiszorg. Want wat is er aan de hand? Het kabinet heeft nog niet definitief besloten over uh, de bezuinigingen. Maar ondertussen worden we allerlei thuiszorgorganisaties... waar advocaten zich grote zorgen over maakt. Gewoon duizenden mensen ontslagen. Ja. Ja, het is ongelooflijk dat het gebeurt. En het hackers van de Dam sinds hier een organisatie in de Achterhoek... bij het UWV toestemming heeft gekregen om 1100 mensen te ontslaan. En nu is er in de Randstad alweer een organisatie die dat doet. En inderdaad, wat je zegt... Dus nog de Eerste Kamer, nog de Tweede Kamer heeft zich nog uitgesproken... over die nog in te dienen plannen door het kabinet. Dus ja. het is buitengewoon raar dat die organisaties nu al uh, met de UWV op de stoep staan... om toestemming te vragen om massaal mensen te lozen. En dan gaat het in totaal straks om 50.000 mensen... <lacht> Dus dat is een, een tsunami aan ontslagen die ontstaat in die sector. En het, het, het paradoxale is, het werk blijft natuurlijk gewoon bestaan. Dus die aanbestedingen moeten ooit een keer door die gemeentes gebeuren. En dan ja, ontstaat er weer een hele hoop tumult, een carousel van verhuizingen. Maar uiteindelijk, op het eind van de dag, doen die mensen hetzelfde werk... maar dan van minder salaris, ja, 25 procent minder. Het, gebeurt het met opzet in deze periode? Want dat is wel iets wat ons opviel. Uh, iedereen is met vakantie, de kamer is met reces. En nu worden er toch... Voor zoveel duizend mensen ontslagen aangevraagd bij UWV. Ja, is Zit daar reden. opzet in het spel? Ja, dat kan ik niet zeggen. Maar je zou het haast vermoeden... omdat er geen enkele aanleiding is voor censuren... om dit nu te doen. Dus misschien hebben ze gedacht... maar goed, dan hebben ze toch uh, buiten de waard gerekend... dat, dat, dat, dat, dat ze hiermee ongezien uh, weg konden komen. Dus ik vind dat de apva wel een compliment verdient... dat ze er zo adequaat op gereageerd hebben... Teleurstellend is echter wel. Je spreekt over reces. Ule uh, Belt heeft het initiatief genomen om de Kamer terug te op, ja, om, om hier toch als Kamer een uitspraak over te doen. Want het hek is van de dam. Nu zijn het er twee. Over twee weken kunnen het er al wel twintig zijn. Organisaties die duizenden mensen ontslaan. Ja, het uh, personeel van Sensieren heeft het hoofdkantoor bezet. Hè, vorige week toen heeft Ton Heerts een telefoontje gepleegd... of een sms'je met de minister van Sociale Zaken Lodewijk Ascher, Die er terug ben met vakantie. Toch is toen die bezetting opgeheven? Was daar al reden voor? Nou, die er stond nog een zin achter in dat sms. is mij verteld. Ik neem namelijk, contact met, je op. Neem contact met ja, je op. Maar goed, dat is zo van na mijn vakantie. Neem ik even contact met je op. Ja, goed, maar dat zou dus dit weekend zijn. En uh, ik, ik denk dat het verstandig is. Ik bedoel, ik heb vaker dit soort dingen bij de hand gehaald. Je moet niet meteen al je kruid verschieten. Dus, uh, Tegen wie zegt u dat nou? Wat zeg je? Tegen wie zegt u dat nou? Je moet niet meteen al je kruid... Nou, tegen de luisteraar, hè? de mensen die nou luisteren naar luisteren. Nee, programma, ik dacht misschien dat. Tegen, de, tegen de medewerkers van Zenzieren. Uh, nee, die zijn zo wijs geweest, want ik was zelf enigszins teleurgesteld dat ze dat opgeven. Ik denk, ja. Nou kan je je geschiedenis schrijven. Ja, dat bedoel ik. Ja, maar ik kan me zo voorstellen dat ze gedacht hebben, wacht even, als we dat gesprek van is toch op het hoogste niveau met Asscher, twee partijgenoten, uh, dat zou misschien wel eens iets kunnen opleveren. Dus dat ze daar nu even aan vasthouden, vind ik niet onverstandig tactisch gezien. Hm. En mocht het zo zijn dat het allemaal doorgaat en ze het door willen zetten, ja, ik denk dat dat voor Kabel nee. wel creatief genoeg is om dan nieuwe strijdmiddelen ja. in te zetten. Nou, dan is het in dit verband toch wel aardig om nog even uit het AD te citeren de woordvoerder van Ascher. want die heeft laten weten aan de krant, de minister kan zich niet mengen in individuele ontslagaanvragen die het UWV heeft beoordeeld. Ja, individuele, het gaat hier om duizenden mensen, dat is niet individueel meer, dat is een maatschappelijk vraagstuk. Ja. Nog een ander onderwerp. Ja, we nemen er nog één bericht uit de Volkshand bij. Uh, bedrijven zijn Britse geheime dienst ter willen, dat is de kop. En dat betekent dat uh, uh, telefoonbedrijven uh, hun gegevens doorgeven aan de Britse geheime dienst. Nou, we, we weten dat, dat ook in Nederland gebeurt. Heeft u eigenlijk ooit wel eens gekeken of er van u ook zo'n soort dossier is? Nee, ik heb ik nooit gekeken. Niet benieuwd naar. Nee, ja, dat bedoel, ik en zeker zijn, ik een open boek, dus ik heb, maak me daar niet zo verschrikkelijk van zorgen over. Ik weet wel, in de beginjaren van de SP, toen zijn wij bewust door de BVD toen nog uh, geschaduwd. Maar de amateuristische wijze waarop dat gebeurde. dan kan ik wel eens een keer een boekje omhoog doen, maar dat is werkelijk ongelooflijk. Nou, dat willen we wel graag horen, nou, juist. Ja, de mensen die dus, gev mensen die dus gevraagd werden van. Uh, ja, het is zo er werd dan tegen gezegd: het is zo moeilijk om mensen te vinden binnen de SP. die ons iets willen vertellen. Wil jij niet voor ons betaald lid worden van de SP. en dan die ledenvergaderingen bezoeken. en daar dan bij ons verslag van doen? Uh, en dan werden die mensen thuis bezocht. en dan uh, belden ze mij op de zeiden... Jan, ik heb er weer één nou ja, goed, dus, maar, maar nu is... Dit, dit, kijk, dat, dat, dat is bijna romantisch, uh, ja. zoals je dat nu vertelt. Maar nu is de situatie zo, dat gewoon berichten, tweets, uh, je mail, je telefoon... De hele bliksemse boel uh, wordt gewoon ergens door... Ja een overheid gecheckt. Ja, je kunt je oren niet geloven. Hoe ver he? kun je gaan? Ja, hoe ver kun je gaan? Hoe ver ja. mag want, je gaan? Want je zegt het bedrijven zijn de, de Engelse geheime diensten daar willen. Ik lees net vandaag in de krant... dat de Engelse geheime dienst betaald is... door de Amerikaanse geheime dienst... om diensten aan hun te verlenen. Dus je kunt eigenlijk gewoon zeggen... de hele anglo-saxische wereld weet precies... wat wij allemaal met elkaar bespreken... Ja. wat Enzo. we doen op internet, enzovoort, enzovoort. Ja. ja, het is werkelijk... Als je dit 40 jaar geleden gezegd zou hebben... Dan zou je inderdaad zeggen van... Uh, Big Brother is watching you, ja. weet je wel. Het, dat zou ongelooflijk veel rumoer het, hebben teweeggebracht. Maar goed, het is we... misschien een teken destijds dat het... We horen het allemaal, we weten het allemaal inmiddels. Het is het erger dan dat we ooit gedacht hadden, nu al. Ja. En we zijn allemaal stil. Maar ja, we zijn allemaal stil. Bijvoorbeeld ook de minister die erover gaat, minister Plasterk... is ook erg stil tot nu toe. Ja. Wat zou u van hem verwachten? Nou, ik denk, eh, Ronald Verhagen, de Kamerlid van de SPD heeft ook eh, de minister al bevraagd eh, daarover van hoe zit die samenwerking met de NSA en met de Engelse eh, geheime dienst. En wat doet Nederland op dit terrein? Eh, ik weet niet of die vragen al beantwoord zijn, maar ik weet gegarandeerd dat er meteen na het recess een groot debat over zal komen. Want ik vind echt dat Nederland allemaal hier maar weer eens een keer een oude wetse in moet vervullen... en moet zeggen, jongens, dit accepteren wij niet. Nee. Waar gaat dit naartoe? Ja, want er is natuurlijk wel tot slot één ding nog wel over te zeggen. Het argument wat ook in de Verenigde Staten wordt gebruikt. De bedreigingen van buiten zijn zo groot en zo ongrijpbaar bijna dat we het wel moeten doen. Zit daar ook niet iets in? Um, toen Churchill in de Tweede Wereldoorlog een minister van Oorlog had die hem voorstelde om de musea maar te sluiten... en de kunst van de staat te verkopen... om daar dan afweergeschut van te kunnen kopen. Toen zei Churchill, waarom voeren wij eigenlijk oorlog? Oké, okay, we gaan hierover nadenken. Maar ik me mee bedoelde te zeggen... als wij onze beschaving willen redden... mogen we dan ook de privacy daartoe rekenen. Oké, okay, nou, we zijn benieuwd of uh, van Plasterk de komende dagen al iets uh, zullen horen. Maar u zegt in elk geval dat er een groot debat over moet komen. Daarmee sluiten we de kranten af. Tros, radio 1. Kwart over elf is het. We zitten in de achtertuin bij Jan Marijnissen. U hoort het misschien op de achtergrond wel: vogels. Er zit iets te hoog boven ons ja. nadrukkelijk mee te praten. Er is hier een kraaienverzamelplek? <lacht> ja, Zijn er al vogels? Is het niet de geheime dienst die hier. <lacht> Nou, we horen ook het ruizen van de wind. Misschien is dat ook wel de geheime dienst. We zitten hier onder de druiven. Dat is ook wel mooi om te zien. Fijne plek. Huiselijk domein ook. Dat is een, een terrein waar u jarenlang nauwelijks tijd voor uh, had. Wat heeft u hier concreet veranderd sinds u meer thuis bent? Nou, de tuin heb ik eigenlijk altijd wel bijgehouden. Uh, ik heb er nu iets meer tijd voor. Maar uh, het is altijd wel een hobby van me geweest om uh, een griefelijke tuin ja. te ja, hebben. Ik zag u net ook een beetje zorgzaam hier en daar wat uh, blaadjes ja. wegplukken. Ja, dat is een automatisme. Ja. Dat is een automatisme. Ja, dat gaat... Heeft u in de tijd dat u zoveel in Den Haag moest zijn wel eens het gevoel gehad... ja, ik weet wel goed hoe het in het land staat en ik weet wel goed hoe het in Den Haag is... maar hoe is het eigenlijk thuis? Nee, dat, dat probleem heb ik eigenlijk nooit gehad. Het, het is altijd thuis in een goede verstandhouding gegaan en wederzijds begrip voor de situatie die nou eenmaal was zoals u was. En dat was zeker niet altijd makkelijk, dat kan ik wel beamen. Maar we hebben het altijd in goed overleg uh, kunnen oplossen. Ja. We, we hebben even gevraagd iemand die heel dicht bij u staat... u ook te analyseren. Okay. Uh, luister even mee hoe uw dochter Lilian ah. u omschrijft. Okay. Ik zou mijn vader omschrijven als een zeer betrokken en bevlogen man. Uh, voorheen lichtkalend, inmiddels behoorlijk kalend... En uh, ja, een enorme doorzetter. Hij heeft uh, uh, zo'n beetje heel zijn leven gespendeerd om, uh, om de SP groot te maken. En ja, daar is hij nog steeds dag en nacht mee bezig, kan ik wel zeggen. Het is natuurlijk wel zo dat hij altijd veel van huis was. Uh, zeker toen ik natuurlijk nog wat kleiner was. Inmiddels woon ik al lang niet meer thuis. Maar toen ik nog wel thuis was, was het wel zo dat hij vaak uh, weg was. Ook op de... Ja, de belangrijke momenten als de verjaardagen en als er wat gebeurt. Ja, oost Haag is toch een behoorlijke afstand. Dus heel vaak, hij was er vaker niet dan wel. Ja. Voorzitter, dit is de eerste interruptie die ik pleeg. Ja. was van drie uur, dus ik vind alles prima ja. hoor. Maar ik, ik vind ook alles prima, maar ik, ik, aan ik aan kijk naar de, de avond die voor even, ons ligt. Even dimmen, even dimmen. Even een Ja. Nee, meneer Marijnissen. Ik ken uw stijl en uw vocabulaire. Maar als degene die op dit moment in deze functie zit, wordt het niet gewaardeerd... wanneer we zegt, even dimmen tegen de voorzitter. Dus ik zou willen vragen dat terug te nemen. ben ik absoluut niet van plan. Tekortkomingen, um, Ja, ik denk... Um, dat wordt hem nog wel eens vaker nagedragen. Dat hij uh, nou niet echt vooraan stond... toen uh, zeg maar de porties geduld werden uitgedeeld. Dus hij is nogal ongeduldig. Wat ik het meeste bewonder in hem is... Um, zijn doorzettingsvermogen. Dus... Um, ja, het feit dat je zo je hele leven in het teken stelt van iets. Ik heb natuurlijk ook van dichtbij gezien wat dat ook voor je privéleven betekent. Maar niet alleen dat, ook gewoon alle tegenslagen waar je ook mee te maken krijgt. Of toch verkiezingswinsten die uitblijven. Of toch dat resultaat wat niet komt. Uh, ja, je moet wel weet je, met de stroom meebewegen. Is het gewoon altijd makkelijker. En als je tegen die stroom ingaat, je gaat wat nieuws opbouwen. Dat stuit gewoon op allerhande weerstanden. En uh, ja, ik vind het wel ontzettend knap hoe iemand daar zich zo in kan vastbijten en dat tot zoiets uit kan bouwen als wat, uh, wat de SP nu is. Als hier in de richting van, de, van deze minister, vanuit de heer Marijnes en anderen, wordt gezegd: allerlei nee, formuleringen. Nee, nee. Maar het helpt echt. Dat, het dat het deze minister opkomt heeft. voor Wall Street. Voorzitter, ik ben inmiddels ook voor Flapdrol uitgestoten. Mag oh nee, ik hem ook? Nee nee, nee, nee, nee. Dat heb ik allemaal niet gehoord. Dus. Ja, maar ik wel. Hij is redelijk recht door zee. Dat is wel, daar moet je ook wel tegen kunnen. Sommige mensen moeten daaraan wennen. Maar het is wel authentiek. Ik denk dat er, dat er niet heel veel verschil is tussen de politicus en de vader Jan Marijners. Dat heeft ook te maken met dat alles wat hij doet, wel redelijk oprecht is. Maar één ding wat denk ik de meeste luisteraars van Breed niet weten is dat hij eigenlijk liever nog dan politicus uh, rockmuzikant had willen worden. En dat uh, nou ja, de huisgenoten daar s'nachts ook regelmatig van mogen meegenieten. Want als hij dan s'avonds laat thuis komt dan uh, gaat de dvd aan van YouTube of een andere rockband en dan uh, wordt er actief meegedrumd op de tafel en uh, op de grond. Dochter Lilian was dat. Ik kijk even naar u. Leuk om haar zo te horen? Ja, ontzettend leuk. Ontzettend aardig ook wat ze zegt. En klopt het ook wat ze zegt? Had u inderdaad liever nou, een willen mij, mij, zijn? Mij is, mij is dat in het verleden ook wel eens gezegd, onder andere door mijn vrouw... Uh, van als ik jou gemoedsgesteldheid echt wil weten... dan moet ik gewoon de Elsevier lezen en het interview wat erin staat met jou. Ik hoor nou van haar over dingen die ze mij nooit verteld heeft. Ja. Dus dat is wel een, uh, een raar verschijnsel. Want zoals bijvoorbeeld het vele van, weg zijn, vele van huis zijn. Uh, dat onder andere. Maar uh, dat ze die, uh, mijn doorzettingsvermogen zo bewondert. Uh, en dat ze me blijkelijk ook wel uh, een beetje ongeduldig vindt. Dus... Ja. Had ze nooit eerder gemerkt of had <laughs> ze nooit eerder gezegd? In in nooit geval. zo letterlijk in het gezicht maar, maar, maar toch even dat vaker niet dan wel thuis zijn. Hè? Heeft u daar ooit wel een spijt van gehad? Nou, ik denk dat ik ze een beetje terecht moet wijzen. want het, um... Dat is haar Kijk, beleving, hè? In de, ja, zeker, zeker, zeker. Maar, en misschien ook in die beginjaar toen we met twee in de Kamer zaten... dat ze, dat ze gelijk had. Dat, toen was dat inderdaad zo vier jaar lang met Remy samen in de Kamer. Ja, dat is als ik er nu op terug, na, aan terug denk. Uh, of denk aan, probeer voor te stellen hoe dat geweest moet zijn. Ja, dat was inderdaad dag en nacht werken. Dat was echt een de Het was altijd raak. Er was eigenlijk geen, in die vier jaar, geen, geen enkele mogelijkheid om eens achterover te leunen. En dat was ook maar één doel. En dat was niet niet maar één op, doel. Dat belangrijke was, dagen, voor was, haar belangrijke zeker, dagen er absoluut, niet ja. zijn. Maar ik had het volste vertrouwen dat mijn vrouw dat allemaal zou opvangen. En daar hebben we het natuurlijk ook wel over gehad. Mm -hmm. Of dat wel kon enzovoorts meer. En uh, nou ja, ik kan alleen maar verzekeren dat we ons uiterste best hebben gedaan om uh, de opvoeding zo goed mogelijk te doen. En elke keer als ik dan weer hoor of zie, dan denk ik, moeah. Wow, ze is wel aardig is terecht goed terechtgekomen. Gekomen, ja. Maar dat harde werken, wat zij ook, ook beschrijft, hè, en die gedrevenheid dat doet ze en, dat, nu zelf. en dat doorzetten. Dat doet ze nu zelf, want mm. nu zit ze weer in de, in de Randstad, omdat daar weer nieuwe ontslagen zijn aangekondigd. Ja. Maar dus Sorry. Het heeft bij u geleid tot... Uh, nou, toch wel, het heeft toch wel grote invloed gehad op, op uw leven, op uw gezondheid ook. Is dat iets waarvan u achteraf zegt... Nou, was het dat nou allemaal wel waard? Ja, dat klinkt nou misschien raar, maar uh, dat is dan maar zo. He, dat, is, dat is toch een beetje... Uh, kijk, ik heb mijn vader nu inmiddels tien jaar overleefd. Hij is gestorven toen hij 51 was aan een hartaanval. Uh, dus ik bedoel... Het leven heeft mij heel veel gegeven en met name ook dankzij die inzet voor de SP. Ik ben met mensen in contact gekomen, wie niet zo'n beetje, van de koningin tot de schoonmaakster. Ik ben op plekken geweest waar ik anders misschien nooit geweest zou zijn. Ik heb me intellectueel kunnen ontwikkelen, ik heb vaardigheden me aan kunnen leren. Nee, het is voor mij persoonlijk ook een buitengewoon kostbare inzet en tijd geweest. Dat ontzettend veel heeft opgeleverd. Um, dus ja ik, um, ja, ik heb vier keer hernia gehad. Ik heb twee hartaanvallen gehad. En het heeft een rol gespeeld bij mijn besluit om terug te treden. Maar ja, acht, vanaf 88 voorzitter en, Precies, op, en zo lang ook zelf. nog in de, in de Tweede Kamer fractievoorzitter. Nee, ik vond het wel mooi geweest. En ik vond het ook prima dat uh, anderen het van mij zou overnemen. Om dat woord ongeduldig uh, is in een politiek perspectief te plaatsen... Um, Ongeduldig misschien in de zin van. Wat, he, wat heeft u en wat heeft uw partij eigenlijk bereikt? Als er ooit sprake is geweest van een markteconomie, als er ooit sprake is geweest van mensen waar de SP voor wil opkomen die nu een beetje in de, de penarie zitten, dan is het nu wel. Dus uh, ik kan me voorstellen dat u heel ongeduldig bent, want u heeft helemaal niet zoveel bereikt. Ja, dat is natuurlijk altijd. Als je niet in de regering hebt gezeten, dan wordt al heel snel gezegd dat je hebt niks bereikt. Maar ik denk dat. Het hele discours in de Kamer, de onderwerpen die daar wel belangrijk gevonden worden... dat wij daar een hele belangrijke rol in hebben gespeeld. Inderdaad, als het gaat over de marktwerking in de zorg, in het onderwijs, in de publieke sector... maar ook als het gaat om de inkomensverschillen... daar zijn toch wij allemaal mee begonnen ooit een keer in 1994. En eh, zo zijn er tal van andere voorbeelden. Ik kan het Asbestfonds noemen, ik kan het Huis voor de Klokkenluiders recentelijk... Ik, bedoel, ik kan er heel veel dingen noemen die wij geagendeerd hebben... en die uiteindelijk hebben geleid tot een aanpassing van het beleid... Hebben wij het neoliberalisme tegen kunnen houden? Dat nee, dat is niet het geval. En hoe meer iets zichzelf hoort, en dat geldt zeker met het neoliberalisme... is dat het geval, ja, dan hoe eerder het zich opheft. Mensen zien nu waar het toe leidt, waar wij altijd voor gewaarschuwd hebben. En ik denk dat dat ook het, langzamerhand het einde inluidt. Dat zijn ook de geluiden die ik hoor, hoor van, van de mensen die het werk doen... Ook, maar, maar ook van de gezagsdragers in de publieke sector... Ja, de nadelen beginnen zich nu wel erg op te stapelen. En het begint zich allemaal tegen zich te keren. Dus ik vermoed dat er een eind aan komt. Ja, maar goed, de, de, toch kan ik me die onge, dat ongeduld wel voorstellen. Ik ga niet meteen de statuten van de SP erbij halen... waar nog steeds in staat dat u een socialistische maatschappij nastreedt. Maar toch, uh, er is van al die idealen waar de SP voor staat... gewoon niet echt iets zichtbaar voor mensen. Nee, maar dat vertaalt zich, die idealen vertalen zich misschien niet concreet in allerlei beleid... hoewel. Ik gaf net al aan dat we heel degelijk veel binnengehaald hebben in al die jaren. Mm -hmm. Maar um, ik denk dat idealen hebben betekent dat je altijd in het hier en nu moet opereren. Dus wij zijn weliswaar idealisten, maar we zijn geen dromers. In de zin van dat we al vage idealen blijven nastreven en dan daar steeds maar op dat aanbeeld blijven hameren. Nee, die, die idealen moeten worden omgezet in concrete politieke standpunten. En daar moet je in het hier en nu mee opereren op een slimme manier. En dat is wat wij gedaan hebben. Nou, in, in, en doen. In... Ja, over idealen gesproken. Hè. In, in 2007 droomde u nog van een linkse samenwerking. Uh, als we kijken naar de situatie nu, hè, dus even de stand nu. SP zit met 15 in plaats van met de 25, waarmee u in de tijd in de Tweede Kamer zat, in de oppositie. GroenLinks is gemarginaliseerd. De Partij van de Arbeid zit in plaats van samen met de SP of GroenLinks iets te doen met de VVD in de regering. Met de vijand. Het lijkt toch niet echt uh, uh, uw goede kant op te gaan, als ik het zo zie? Nee, dat klopt. Maar ja, kijk, de geschiedenis kunnen, kan heel snel wendingen nemen. Uh, ja, maar is dat dan niet een beetje wensdenken van uw kant? Want u zegt, de mensen krijgen er wel genoeg van. Maar dit is de situatie nu. Ja, dit is de situatie nu. Maar ik zeg, het kan snel wenden. Uh, de Partij van de Arbeid, ja, ik, ik, ik, ik, de, ik zie die partij in existentiële nood uh, al heel lange tijd... Uh, met de aantreden van Samsung is daar een korte opleving geweest. Ja, want enorm veel zetels gewonnen op 38. En enorm zeters. veel zetels gewonnen en uh, mede ten koste van de SP ook. Uh, en daar dat, dat, dat is hij voor te prijzen dat om, in de zin dat hij dat fantastisch gedaan heeft. Maar dat was een electorale oprisping bedoelt u? Ja, want dat krediet is al lang weer verlopen. Dat heb je gezien met de discussie rond het strafbaar stellen van illegaliteit. Dat was toch is absoluut een kras op zijn gezicht geweest. Uh, maar ik denk ook het kabinetsbeleid zoals dat nu wordt uh, vormgegeven mede door de Partij van de Arbeid en waar ze ook echt alle credits voor opeisen, terwijl eigenlijk ze zich zo schaam moeten schamen voor wat ze allemaal bedacht hebben en gaan uitvoeren, want het meeste moet nog komen wat, wat het concrete beleid betreft ja, ik denk dat de Partij van de Arbeid daardoor ook intern grote problemen gaat krijgen, dat mensen dat gewoon niet accepteren dat hun partij VVD-beleid gaat uitvoeren op het gebied van privatisering en verder deregulering, dus afschaffen van regels enzovoort enzovoort. En ik denk dat dat een een enorme opleving voor de partij, partij van de, de SP zal opleveren, strategisch gezien. Hè? Dus dat, dat zijn niet dagkoersen, maar ik bedoel over de middellange termijn... dat dat zal betekenen dat de SP, de Partij van de Arbeid, gaat overvleugelen als het zo doet. Ja, doorgaan. maar bijvoorbeeld uh, de Partij van de Arbeid voor u als partner... wat u een periode wel gewenst heeft om ja, daarmee samen te werken... Ja. Uh, is hiermee feitelijk uh, voorbij. Als de Partij van de Arbeid ideologisch dezelfde rare strapatsen uithaalt als dat ze nu doet met de VVD, dan zal het buitengewoon moeilijk zijn. Maar de Partij van de Arbeid zullen wij nooit afschrijven. We weten waar zij vandaan komen, we weten waar we zelf vandaan komen... we weten dat hun in ieder geval in naam idealen ze schijnen te hebben... Uh, die waarschijnlijk bij de leden meer leven dan bij het kader... denk ik bij de Partij van de Arbeid. Maar uh, wij zullen hun nooit afschrijven. Maar begrijpt u de Partij van de Arbeid wel? Want ze hebben nu wel macht. Ze zitten in de regering. Ze kunnen besturen. Ja, maar als, dat, als dat het doel in het leven is om macht te hebben... en te kunnen besturen, terwijl dat wat je dan bestuurt... en de richting waarin je stuurt een VVD-richting is... nee, dan... Uh, ja, had, je ideale niet trouwen? Had u dan in 2007 niet verder moeten gaan met de, de droom van die linkse samenwerking waar u voor stond? Is dat dan daar een soort van keerpunt geweest, garnierpunt geweest? Wat, wat is daar misgegaan? Nou, daar is misgegaan dat de Partij van de Arbeid om puur electorale redenen, dat is mij ook verteld, gezegd heeft, wij doen het niet. Mijn voorstel was, om, eigenlijk was dat al in 2005... voor de verkiezingsoverwinning van de SP in 2006. In 2005, dat ik Wouter Bos heb voorgesteld en Femke Halsen. Maar Kunnen we niet gedrieën gewoon niet alleen een lijstverbinding aangaan... maar ook een, een puntenplan, 25-puntenplan of zo realiseren... waarvan we zeggen tegen de kiezer, stem op een van onze drie partijen. Als wij een meerderheid vormen, en dat was toen helemaal niet zo ondenkbeeldig... dat was zeer denkbeeldig zelfs. Uh, en zeker de wervingskracht die door zo'n zo samenwerking zou kunnen ontstaan. Hè, de vakbeweging die erachter gaat staan enzovoort. enzovoort. Uh, dan gaan wij die 25 punten uitvoeren. Ja. Uh, dat is de belofte aan de kiezer voor de verkiezingen. Ja, dat is niet en gebeurd. Dat is, en dat zou uh, volgens mij een, echt een fantastische uh, nieuwe wending zijn in de Nederlandse politiek. Ja, dat is niet gebeurd. Heeft u het gevoel dat u daarin zelf iets verkeerd heeft gedaan? Had u ze beter moeten nee. overtuigen? Had u... Nou ja, dat heb ik gedaan. En de uitnodigingen lagen er om uh, eens een keer voor de variatie... Uh, naar Brabant af te reizen en hier te komen eten. Nou, dat was met Bos onmogelijk om daar een afspraak voor te maken. En uiteindelijk ik kreeg ik een telefoontje van zijn secretaresse... dat uh, ja, hij had voor de verkiezingen nu helemaal geen tijd meer Hij had alleen nog tijd voor een lunchafspraak ja. in Den Haag. Maar is dat nog een voorstelbare situatie? Zo'n soort linksakkoord? Zeker. Waarom niet? Ik bedoel niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Kijk nou eens gewoon naar de verkiezingsprogramma's... van de Partij van de Arbeid en de SP. Daar staan ontzettend veel overeenkomsten in. De Partij van de Arbeid heeft in de onderhandelingen... heel veel ingeleverd. Maar die, die partij en wij komen uit dezelfde hoek. Namelijk dat wij proberen het kapitalisme... Nou ja, zo aan te passen dat het de menselijke waardigheid niet steeds in de weg zit. En de gelijkwaardigheid van mensen. Dat heeft de Partij van de Arbeid ook in het beginselprogramma staan. Dus er moet een, een modus te vinden zijn dat je elkaar ook op concreet beleid vindt en samenwerkt. Ja, maar goed, je zou ook kunnen zeggen... jullie zitten toch nog te veel in elkaars vaarwater. Je zou misschien veel meer samen moeten kunnen doen. Elkaar niet beconcurreren om dan daarmee toch... Ja, maar kijk de linkse werkelijkheid rechts. die u wil uh, uh, tot stand te kunnen brengen. Kijk nou eens op rechts. He, die, die rakker Wilders, die stapt uit de VVD-fractie. Uh, stelt zijn zetel niet ter beschikking. Blijft gewoon zitten. Gaat als eenmansfractie verder. Doet aan de verkiezingen mee. Haalt negen zetels. Um, Haal daarna nog veel meer zetels binnen. En de VVD, eh, die toch verantwoordelijk is voor de geboorte van eh, de, de, de partij van Wilders, de PVV... die gaat ermee in één kabinet zitten. Zij het dat zij dan eh, in de vorm van een gedoogpartner daar mm. zitten. Die kunnen dat wel. Waarom kan dat op links niet? Ik bedoel, die, die onderlinge kennis kenniszinnen. Ik bedoel, voeren een publiek debat samen met elkaar... En legt er verschillen uit. Maar dat hoeft absoluut niet ook strategische samenwerking is in de het, weg te staan. Maar is, is het eigenlijk ook niet heel erg van de vorige eeuw Al die partijen die steeds maar uh, heel veel moeite doen... om tot een soort samenwerking te komen. In dit geval aan de linkerzijde. En dat lukt dan op het moment Supreme steeds net weer niet. En iedereen blijft gewoon weer zijn eigen partijtje zijn. En de mensen die... Kiezen, die hebben daar misschien helemaal niet zoveel aandacht meer voor. Kan, dat kan. Maar goed, de politieke praktijk in Nederland, de parlementaire politieke praktijk, is dat nog steeds de parlementaire politiek bestierd wordt door politieke partijen. Dat is ooit. Waarom geen grotere blokken? Waarom niet gewoon ook een, allemaal samen een beetje inleveren... zowel aan de ene kant van de streep als aan de andere kant van de streep? Waardoor het voor de kiezer ook veel makkelijker is... waardoor het makkelijker geformeerd kan worden... waardoor het beleid en het verdedigen van het beleid... in de Tweede Kamer ook helderder is. Ja, maar dat is precies wat ik nou net bepleitte. Namelijk een linksblok, linkse samenwerking voor de verkiezingen. He, met een, programma, een gezamenlijk programma op hoofdlijnen... waarmee je naar de kiezer kunt gaan en kunt zeggen... als wij samen een meerderheid vormen, dit blok dan gaan we dit uitvoeren. Dus dat is precies wat ik bepleit. Ja, dat is niet gelukt. Nog niet, uh, in, nog niet. In plaats daarvan ik, zit ik, er een regering. Ik aan, als de SP groter wordt dan de Partij van de Arbeid... zullen wij de Partij van de Arbeid niet zo behandelen als... Zij ons hebben behandeld. Ja. Dat durf ik hier nu wel uh, te garanderen. Ja, maar goed, toch? Dat, dat is dus niet gelukt. Niet in 2007, niet later. Inmiddels zit er een regering, Partij van de Arbeid, VVD. Als u nou even met de afstand die u nu heeft als partijvoorzitter de, de stand van het land uh, uh, zou moeten karakteriseren. Hoe, hoe staat Nederland er dan nu onder deze regering voor? Nou ja, economisch gaat het natuurlijk niet goed. Het gaat met de werkloosheid uh, de totale verkeerde kant uit. Maar nog erger, dat is de mentale staat van het land, zal ik maar zeggen. Dat is het enorme wantrouwen van mensen jegens elke institutie bijna. Ook elke beroepsgroep hoor. Ik bedoel de rechters worden ook niet meer vertrouwd, de advocaten niet, het de ministerie niet, de journalistiek niet, de wetenschap. wetenschap niet. Het is helemaal verschrikkelijk dat als er een inenting is dat mensen dan zeggen, ah, maar wacht eens... het is een complot van de farmaceutische industrie. Ja, ja, ja. Ik bedoel, het is werkelijk... En maar maar, hoe komt dat? Hoe dat komt dat? omdat, aan de ene kant natuurlijk... laten we even bij dat punt blijven van ja. die inentingen... in de farmaceutische ja. industrie en zo. Dat is ook omdat degene die dat hebben moeten uitleggen... en bepleiten, dat die daar vaak ook... Ja, soms wordt de suggestie ook bevestigd dat er een relatie bestaat met de farmaceutische industrie. Mm. Dus je, je laat, daarom is het ook zo belangrijk dat je de schijn van belangenverstrengeling al vermijdt. Dat, dat is om dit soort wantrouwen te voorkomen. En dat is natuurlijk bij de politiek zo, omdat de politiek veel belooft en niks waarmaakt. Ja, maar Ik bedoel, u behoort ook tot die politiek. Zeker, zeker. U behoort maar, ook tot dat maar, de, uh, genre. Maar tot, tot mijn spijt, meneer Bormans, niet in charge. Hè. We zijn niet aan de macht. We zijn niet de partij die het bepaalt. Dus met andere woorden, wat wij proberen al. Zolang we in de Kamer zitten, dat is die politieke praktijk aan de kaak stellen. Dat je, zoals de Partij van de Arbeid nu bij de, de laatste verkiezingen heeft gedaan, de linkse mensen de campagne laten voeren en de rechtse mensen beleid laten maken daarna. Dat is wat mensen niet kunnen volgen. En wat ze het ook niet. Maar ook de onmacht om problemen daadwerkelijk op te lossen. Als je nou kijkt de woningcorporaties bijvoorbeeld, we hebben afgelopen week weer voorbeelden van. Ik geloof dat er is becijferd dat de huurders in Nederland alleen al om Vestia en WSG te redden... 625 euro op jaarbasis de huurders meer moeten betalen. Daar komt nog die verhuurdersheffing overheen. Uh, waardoor huurders nog weer meer moeten betalen. Zoals dus de belasting op woningcorporaties. Mensen snappen dat allemaal niet. Terwijl we aan de andere kant, Vogelaarwijken ook in het nieuws mm. geweest. Ja. De overheid zegt, we proberen die 400 achterstandswijken proberen we een beetje op te krikken. Kortom, er is geen touw aan vast te knopen. Er wordt geen enkel succes geboekt in Den Haag als het gaat om maatschappelijke winst. Maar als dat vertrouwen in die politiek uh, zo laag is bij die burger. Is dat misschien ook wel de reden dat de burger ook helemaal geen zin meer heeft om actie te voeren? Want, ik ben bang dat dat nog veel dieper zit. Ik denk dat dat nog meer is terug te voeren op de individualisering... vanaf de jaren zestig steeds verder voortgeschreden. En dat mensen denken, nou, zodra zo ik het in mijn achtertuintje voor elkaar heb en de zon schijnt... en ik heb verdiend genoeg, dan is het mij allemaal worst. Ik hoorde gisteren op de radio een interview... met iemand die blijkbaar een boek geschreven heeft... over de Universiteit Nijmegen in de jaren 60. Het jaar 1969 om precies te zijn... toen daar die opstand onder studenten was. En toen werd deze vraag ook gesteld. Kun je je nog voorstellen dat dat vandaag zou gebeuren? De verbeelding aan de macht, de verandering. We willen... Toen zei hij iets heel wijs, namelijk dat, dat verzet in die universiteit... op dat moment in 1969 niet op zichzelf stond. De hele samenleving. Ik was er zelf bij in 1969. Ik was toen 17, 18. Ik heb dat helemaal heel bewust meegemaakt... hoe de anti-autoritaire beweging opkwam. Maar ook de vakbeweging kwam. Kritische vakbond. De, de, in het onderwijs veranderde. Kritische van altijd, leraren. De kritische leraren. Op de universiteiten, maar ook in de fabrieken veranderden een hoop. De maatschappelijke verhoudingen ja. veranderden. kwamen andere politieke partijen op. Kortom... Het was een hele andere sfeer in het gehele land in alle opzichten. En hoe zou je de sfeer nu noemen? Ja, bedompt. Uh, precies als we aan de vooravond toen. van Dat was ook een typisch een voorbeeld waarin de, de kentering onmiddellijk en direct kwam. En ik, ik, ik zeg niet dat dat morgen aanstaande is. Maar ik sluit niet uit dat het... We hebben de revolte in 2002 gehad natuurlijk met Fortuin, Maar het is heel wel mogelijk dat zo'n revolte nu... na al deze bedomptheid en gebrek aan vooruitgang... Plotseling in één keer aan het aan filmmoment verschijnt. Nou, kijk eens aan. Wij gaan ook eventjes een, een andere koers varen. Althans, in dit programma. En maar heel even. Met uw muziek. Fleetwood Mac gaan we voor u draaien. Oh, ja, heel ben even benieuwd. zeggen. Uh, want daar heeft u wel wat mee. He. Go Your Own Way noemen we. Ja, dat schijnt ook nog van, van Clinton ooit een nummer geweest te ja, zijn, geloof ik. Waar hij mee we, we, we wegliep. Nou, wij draaien maar het is een u, mooi nummer. Ja. Wij draaien het vandaag voor u. Love Way. Flitwood Mac. En daarmee is het tien minuten over half twaalf. U luistert naar Troskamerbreed vanuit de achtertuin van SP-voorzitter Jan Marijnissen. We zitten in os. Uh, ja, meneer Marijnissen. U had het net even over de sfeer die u in Nederland beschouwt als bedompt. En er viel nog één ding uh, op waar ik nog even naar wil vragen. Zegt er kan zomaar iets opkomen? Zoiets als fortuin. Of misschien Wilders. Ik herinner me trouwens dat u ooit tegen mij eens gezegd heeft... Ach, die Wilders al die aandacht daarvoor. Dat is uh, zo weer over. Nou, dat is niet uitgekomen helemaal. Maar leg nog eens uit. Wat kan er zomaar opkomen aan politieke activiteit... die die bedomdheid wellicht doorbreekt? Dat is dat mensen weer geloven in een betere toekomst. En dus dat, dat, dat ze zich niet meer neerleggen zoals... Nu, we hadden het net even over censieren. Maar dat werknemers zich er niet meer... Bij neerleggen dat ze als makkerschapen gewoon maar aan de kant geschoven worden. Uh, dat mensen ook van de vakbeweging eisen dat die weer een vakbeweging wordt. In plaats van alleen een overlegmachine die cao's afsluit. Hoe heel belangrijk overigens, maar te gedwee. Maar ook mensen in lidzijnde van politieke partijen die zeggen: waarom zijn we eigenlijk ooit opgericht? Waarom, waarom zijn wij wie wij zijn? Zullen ja. we onder andere eens een keer er ook naar gaan leven? Van, van, van wat gesteld, we altijd beloofd hebben. De vraag is gesteld ook aan u. Beantwoord hem eens. Nou ja, ik denk dat, dat het, het geheim van de SP is. Want laten we wel wezen toen wij opkwamen. Toen zei ook iedereen, zoals ik misschien fout ooit gezien heb over Wilders. Van achter zijn eendagsvlieg. En de meeste nieuwe politieke partijen die opkomen blijken dat ook te zijn. Of blijven heel klein. Uh, ons is het gelukt om nou, niet alleen in, in heel veel steden in de gemeenteraad te zitten. Dat moet Wilders allemaal nog maar eens nee. bewijzen dat hij dit kan. Maar ook in de Tweede Kamer te zitten. Dat te groeien enzovoort enzovoort. Dus uh, ik bedoel, wij hebben geprobeerd juist om... En het geheim van dat succes is dat wij zoveel mogelijk gebleven zijn bij waar we altijd voor gezegd hebben te staan. Maar goed, u zegt dan moet het dus van de mensen zelf komen. Ja, want absoluut. vanuit de politiek of vanuit de regering komt het op dit moment niet. Want we hadden het net over de vertrouwenscrisis, noemde u zelf. Een soort morele crisis zat daar eigenlijk impliciet ja. ook in. Maar we hebben natuurlijk ook te maken met een economische crisis. Waar moeten mensen dat vertrouwen vandaan halen? Wat hun dus weer in beweging zou moeten krijgen. Want we zien niet anders in de krant dan Alleen maar bewegingen waardoor er minder vertrouwen ja. ontstaat. Nou ja, go your own way. Dat, dat, dat is het is toch gewoon dat je geloof in jezelf moet hebben. Dat je ook geloof moet hebben in dat het anders kan. En dan de moet hebben om... De, de, de, de, de koe bij de horens te pakken, mensen te organiseren... plannen op te stellen en in beweging te komen. Dat is het natuurlijk wat om de reid. Maar goed, dat vraagt wel... Ik, we hadden het net even, over een, een, even buiten de uitzending over uh, die tour... die ik in 2004, 2005 door het land heb gemaakt. Alle provincie heb aangedaan, alle sectoren bezocht, van hoog tot laag, allemaal privégesprekken gevoerd... zonder pers, uh, gewoon als een groot onderzoek... gewoon om, voor mezelf, voor, uh, voor mijn eigen ontwikkeling en kennis... Um, en toen ik dat afgesloten heb, toen werd mij wel gevraagd, wat is nou het belangrijkste wat u gevonden hebt? En toen moest ik erkennen dat er toch het grote cynisme was waarmee mensen. Um, naar de samenleving kijken, naar de politiek kijken... naar de instituties dat kijken, is naar dat zichzelf kijken Die vertrouwenskwestie vaak. eigenlijk het is al. Dat precies, dat was dus toen al. Dus dat is bijna tien jaar geleden. En er is eigenlijk alleen maar, je zegt het... Uh, als je de kranten openslaat, een hoop bijgekomen... en bijgekomen wat dat cynisme alleen maar verder heeft gevoed. Maar uiteindelijk zal het cynisme ons niet verder helpen. Ja, maar is er iemand of iets waarvan u zegt, dat geeft weer richting. Want iemand moet toch richting aangeven? Nou, misschien concreter. Heeft u zelf een voorbeeld ergens waarvan u zegt... nou, dat is iets waar ik ook uh, hoop uit put en wat mij uh, raakt... en waar we wat mee kunnen? En dat, waarmee we misschien ook uit de crisis kunnen komen. Dat is... Uh, nou, voor die crisis is meer nodig. Laten we vooral niet vergeten... die crisis heeft een hele belangrijke internationale dimensie... Ja. Zo verrijkt de hand van de Nederlandse regering niet. Nee. En, en ook niet van, niet van mij natuurlijk. Maar het zou wel ja, maar... belangrijk zijn voor het herstel van vertrouwen. Zeker, van Zeker, dat zou heel belangrijk zijn. En daarom, ik bedoel, ik wil niet in, in, in platte partijpolitiek bedrijven... maar het is niet voor niks dat, dat mijn partij bepleit... die 6 miljard extra bezuinigingen nou We eens moeten... even uit te stellen. Ja. Want iedereen zegt, dat zal alleen maar nog meer negatieve effecten hebben... op de publieke sector, maar daarboven het zal het herstel van de economie nog ja. verder uitschuiven. Maar, ge maar uh, geef, geef eens aan of u iets of iemand ziet... Waar u uh, hoop uit put. Dat zijn die mensen die bijvoorbeeld zeggen... we gaan een speeltuin oprichten. We gaan het gewoon doen. De gemeente werkt tegenaanvankelijk, maar we gaan het gewoon doen. We gaan het met eigen middelen doen. We gaan geld ophalen, overal, onder ouders. We gaan timmerlui zoeken, we gaan schilders zoeken. En we gaan samen die, Dit is een metafoor. Ja. We gaan samen die speeltuin maken. En we brengen daarmee de gemeente zo in verlegenheid... Dat als wij zeggen, en dan willen we ook een stukje grond waar we het kunnen realiseren. Want we hebben alles al in, inmiddels in gereedheid. Dat die gemeente zegt, oké, okay, hier heb je een stukje grond. Nou, de wilde maar... VVD ook, hè? Doe het zelf. Ga zelf wat doen. Ja, maar er is ook niks mee. Om, kijk, om tegen mensen te zeggen. Kom in beweging. Probeer de samenleving samen te vormen. Want dat lukt niet alleen. En laat het niet aan de overheid. Dat, dat waren wij al in de jaren 70 die daarmee begonnen. Om te zeggen. De verzorgingstaat Zet ons op het verkeerde been. Maar dat is heel iets anders. Heel iets anders dan wat men nu doet met de thuiszorg. Enerzijds zeggen van. Mensen moeten bijna dood zijn. willen ze nog in een verpleeghuis mogen komen. Dus ze moeten langer thuis blijven in een oude dag. We gaan de thuiszorg. Gaan we 50.000. Mensen ontslaan. En we zeggen vervolgens verplicht tegen de familieleden en jij zult mantelzorg verlenen. Ook al woont die familie 100 kilometer verderop uh, en is er misschien helemaal geen familie. En dat is heel iets anders. Maar u gebruikt het net als metafoor, he? die speeltuin ja. oprichten. Maar het is de werkelijkheid. Dit is wat er op dit moment gebeurt. Er lijkt zelfs een soort van parallele economie te ontstaan. Mensen gaan samenwerken, gaan auto's delen, gaan wasmachines ja. delen, volkstuinen in wijken worden ingericht. Een eigen bank wordt erop gericht. Uh, geen verzekering sluiten ze meer af, maar ze maken met elkaar een een soort broodfonds. Misschien is dit wel een nieuwe economie die al aan het ontstaan is. Ja, er gelden andere waarden. Ja, absoluut. En dus dat dan is... zou je kunnen zeggen dat is eigenlijk een positief punt wat uit deze crisis voortkomt? Ja, het mooie is bijvoorbeeld. Ik las dat er nu ook mensen zijn die besloten hebben samen een bank op ja. te gaan richten. Uit pure verontwaardiging over hoe massaal de misdragingen zijn binnen het ja, bankwezen. Maar goed, en hoe ze... dat, dat, dat helpt niet de economie vooruit. Nou ja, het helpt het vertrouwen terugwinnen. En vertrouwen is natuurlijk ook voor de economie buitengewoon belangrijk. Als het vertrouwen bij investeerders ontbreekt... Uh, en bij werknemers ontbreekt in een onderneming... Ja, dan, dan gaat het niet goed met die onderneming, kan ik u verzekeren. hoor. Dan dus dan eigenlijk is dan zeg maar de uitwerking van de crisis... heeft een soort louterende werking? Uh, alles wat, wat er gebeurt... nu hier een wind opsteekt, maar... Ja. we hoeven gelukkig te verwachten... leert een blik naar boven... Uh, Nee, ik, ik denk dat elke vorm van een toename van vertrouwen van mensen in elkaar en in de samenleving. Uh, uh, een, goed, een goede uitwerking heeft op de economie Eigenlijk en dus ook dankzij, op de economie. Dankzij de crisis is dan de conclusie. Want mensen ja, doen dit dankzij de crisis. Ja, u zegt de Ze crisis, zei... maar de, de crisis heeft dus vele gezichten. En ja. ik bedoel met de crisis dus veel meer dan alleen de economische en de financiële crisis. maar ook de, nou ja, wat u net terecht ja. zei, in uw samenvatting, de morele crisis. Het, het hebben van vertrouwen is het allerbelangrijkste. Alle maar misschien komt het ook wel doordat er veel te veel was voor heel veel mensen. Dat iedereen dacht dat, het, dat alles gratis en voor niks op een dienblad werd gepresenteerd. En dat mensen dachten, ik hoef zelf helemaal niks te doen. komt me allemaal aanwaaien, het geluk. Ja, nou ja, het geluk, dat, ja, u zegt, dat, dat zegt u juist. Ja. Het, het, het waanidee van het recht op geluk hebben. En dat is, daar bestaat niet dat recht op geluk. Voor geluk moet je voor dat, dat hele spaarzame geluksmoment moet je heel veel lijden vaak en heel, veel, heel erg je best ja, doen. Dat is mij dus, bekend. En dat, dat geluk dat komt je niet aanwaaien. En dat kan zeker niet door de overheid worden verschaft. Wat de overheid wel kan doen, dat is de voorwaarden creëren. He, waaronder in de samenleving mensen met een grote kans op succes dat geluk kunnen najagen. He, door te zorgen voor werk, door te zorgen voor fatsoenlijke huisvesting, veilige wijken. Nou, zo zijn er nog wel meer randvoorwaarden. En niet te vergeten onderwijs, want laten we wel wezen. Zij die meer inzicht hebben verworven dankzij in onderwijs en educatie in de wetmatigheden van het leven. hebben meer kans op geluk. omdat ze weten wat oorzaak en gevolg is enzovoort. dan, dan mensen die uh, ja, het moeten doen met. Uh, de, de bakenpraatjes die uh, ook verspreid worden. We hadden het net over herstel van vertrouwen. Hè? In hoeverre uh, werkt een kabinet van twee partijen... die elkaar uh, min of meer naar het leven hebben gestaan... toch samenwerken, uh, mee aan het herstel van vertrouwen? Je zou kunnen zeggen, zij laten zien dat het kan. Ja, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen... je zou een theoretische figuur kunnen bedenken van... nou, als zij al kunnen samenwerken... Die toch elkaar naar het leven gestaan hebben. Als zij het al kunnen, dan moeten we het toch als land met 16 miljoen mensen het ook gezamenlijk kunnen doen. Precies. Ja, dat, die positieve insteek, die dacht ik maar even te pakken. Ja, dat is hartstikke leuk. Dat heeft twee weken geduurd. Uh, nou, laten we zeggen zes weken. Want zolang heeft de formatie ongeveer geduurd. En toen stonden alle journalisten in heel Nederland te juichen. Kijk dan. Het kan ook snel. Mirale. Het kan een <laughs> Mirakelijk. Het kan op hoofdlijnen. En we doen het met, met een kaartspel. Maakt niet uit. Het resultaat is er. Er is een kabinet en twee partijen. Meerderheid in de e Tweede Kamer. En de Eerste Kamer zien we wel. Ja, u zegt ja Nou ja, dat, goed, laten we om ons heen kijken. Het is, het is een half jaar oud, het kabinet, en, en het, het, de glans is er al lang weer af. Ja. En dat is, komt niet door, door deze of gene. nee, dat komt door het kabinet zelf. Dat nou is... ja, maar goed, je kan ook zeggen, zij proberen met wisselende samenstellingen, met wisselende steun in de Kamer, ja. proberen ze toch steun te verwerven voor de maatregelen die ze willen, en dat lijkt te lukken. Er, er is een, een, een zorgakkoord... een woonakkoord, een sociaal akkoord... een energieakkoord kado, kado. bijna. Ja. Dus dat is dan toch een nieuwe manier... van politiek bedrijven. Ja, En hier wil ik nou eens niet al te bitter over doen. Nee, want er want is alleen geen linksakkoord. Ik heb, nou, ja, precies, ja. Maar ik heb ik de paarse periode meegemaakt. En mijn grote frustratie was... alles was dichtgetimmerd. Er was een ruime meerderheid... in de Tweede en Eerste Kamer. En de oppositie kwam er totaal niet aan te pas. Behalve dan dat je in debatten je zegje mocht doen. Uh, dat heb ik als buitengewoon frustrerend en eigenlijk ook als ondemocratisch ervaren. Je zou nu kunnen zeggen... Wacht eens even, nu heeft de Tweede Kamer toch een hele precies. grote... Ja, best, Nieuwe politiek. Ja, precies. Maar het gaat mij meer om het beeld zoals dat ontstaat bij de burger. En die kan daar geen touw meer aan vastknopen. En sterker, de politieke partijen die uh, nu in dat centrum zitten... waar al die, deal, die, die, die, die uh, overeenkomsten gesloten moeten worden... die weten, waren wij nou voor het zorgakkoord? Of, nee, dat was het woonakkoord. Daar waren wij voor. En dan hadden we ook nog, uh, de, hoe heet het? Uh, in het vorige kabinet hadden we ook nog verschillende akkoorden, enzovoorts meer. Nou ja, maar misschien de rol van het parlement wordt hiermee uitgehold, omdat de Kamer uh, de regering hoort te controleren. Maar uh, op de ene dag van de week is het parlement uh, deelnemer aan het kabinet en op een andere dag is het weer opposant. Exact. En dat is dus wat er op het moment gebeurt en dat geeft die onoverzichtelijkheid. Met andere woorden, uh, Frans Bolkestein zei wel eens een keer, politiek moet saai zijn, want dan is het het beste voor het land en dan is het blijkbaar goed. Als die saaiheid betekent dat het land op orde is, dan heeft hij gelijk. Als het land niet op orde is en het is dan saai in de politiek... dan is het natuurlijk een, uh, een gospel. want dan zou de politiek juist enorm moeten leven. En wat je nu ziet, dat is het land dus niet op orde... en de politiek maakt er een chaos van. En waar leidt dit toe, denkt u? Mijn bescheiden mening is dat uh, een kabinet altijd aan interne tegenstemming uiteindelijk bezwijkt. He, ik bedoel, de stemverhoudingen in de Kamer blijven altijd vrijwel identiek uh, meteen na de verkiezingen tot de volgende verkiezingen. Um, dus uh, ik vermoed ook, en daarom zeg ik het dan ook, uh, dat dit kabinet grote problemen gaat krijgen. Want het is eigenlijk onnatuurlijk gedrag wat twee Rustisch. tegenpolen exact. samen doen. Ja. En dat is, ja, ik bedoel, beide hebben ook in de campagne elkaar min of meer uitgesloten. Nou, doet er in Nederland geen enkele ja. Democratische Partij dat theoretisch, ja. maar praktisch hebben ze dat wel gedaan. Ja, maar concretiseer die gedachte eens, waar leidt het dan concreet toe? Hoe moeten we. Nou, ik denk dat je, je moet voorstellen dat op het moment dat die bezuinigingen, die nu allemaal op stapel staan, hè, bijvoorbeeld de gemeentes krijgen nu veel meer taken, maar wel met een besparing van 4,5 miljard. Maar ze moeten dezelfde taken gaan uitvoeren. Dat gaat enorme fricties opleveren. Nou, daar hebben we het net even over gehad, is er een voorbeeld van. Maar er zijn tal van andere zaken die geïmplementeerd moeten gaan worden... omdat het is afgesproken in het mm -hmm. regeerakkoord. Dat zal tot heel veel verontwaardiging gaan leiden, tot verzet gaan leiden. En de vraag, met name aan de Partij van de Arbeid... hoe heeft gij dit kunnen doen? En dat is het probleem voor de Partij van de Arbeid. En ik denk dat daardoor, want de gemeenteraadsverkiezingen komen eraan... En daarna de Europese verkiezingen. En daarna de Europese verkiezingen. Maar ik denk dat de gemeenteraadsverkiezingen al een, ja, enorme wake-up call zullen betekenen voor zowel de VVD als voor de Partij van de Arbeid. Van jongens, waar zijn we mee bezig? We zijn onszelf aan het opknopen. En dat gaat natuurlijk dan in eigen achterban gaat dat tot wrijvingen leiden. En dat leidt weer tot wrijvingen in het kabinet. En wat gaat het voor de SP betekenen? Wordt het wat dat betreft voor de SP een cruciaal jaar? Het was voor Nederland een cruciaal jaar. Het is nu de rust voor de storm. We hadden gisteren toevallig nog partijbestuursvergadering. Er waren nogal wat afmeldingen. In verband met de vakantie. Maar desalniettemin niet We hebben hem gewoon door laten gaan. Uh, en onder andere even de vraag besproken. Hoe komt het toch dat het zo rustig is in ja, het land? Ja, dat hebben wij ook gevraagd eerder. <laughs> ja, ja. Dus nogmaals, ja, hoe komt maar dat? Ik zei toen ook al, toen u de vraag stelde. Dat is naar mijn idee de rust voor de storm. Ja. Dat is op het moment dat de maatregelen die het kabinet van Zins is... daadwerkelijk worden afgekondigd en uh, uitgevoerd, doorgevoerd. Dan denk ik dat er nogal wat mensen zullen zijn die in de benen komen en zeggen, wacht even, nou ja, maar dit gaat mij te ver. Dat gebeurt ook, want je hebt nu een website geïnitieerd door de PVV. Uh, en die willen uh, na Prinsjesdag een hele grote demonstratie in Den Haag uh, houden. Ja. Uh, ondersteund door de SP neem ik aan. Nee, dat, wij gaan niks van de PVV ondersteunen. De, dat doen zij van ons ook niet. We steunen in de Kamer hun moties als die, als die ons bevallen. Uh, waarom niet? Nee, maar goed, oké. Okay. Maar maar het, het verzet is het wel. De PVV organiseert wat. Ik moet nog eens zien wat daarop afkomt. Maar wat gaat dan de SP maar, organiseren nou, wij, in wij, dit cruciale jaar voor ja, Nederland? Wij gaan de mensen organiseren. Dus op de plekken waar de mensen zelf zijn. Dus dat wil zeggen in de thuiszorg, in de verpleeginstellingen... in het onderwijs, waar ook een hele hoop staat te gebeuren. Maar ook in de fabrieken. Deze week ook weer bekend geworden te de lonen in 15 jaar net niet gestegen zijn, terwijl de winsten enorm zijn gestegen... Mm. Ik snap een berichtje in de krant dat de Amerikaanse banken, ja, let wel, de Amerikaanse banken... procent meer winst hebben geboekt over het afgelopen jaar. Het is ja, ja. werkelijk onvoorstelbaar. Dat zijn Rie riepen ze dingen. ook bij u vroeger, hè? Axo, Philips en de Shell... hogere lonen, dat kan wel. Ja, nou ja, dat, is, u me nog? dat, ja, maar dat is nog steeds zo. Het, het, het, het verhaal herhaalt zich nog steeds. Als je ziet, wat DE, de man wat hij meekrijgt. Ik bedoel, het zijn allemaal schandalige dingen. Over vertrouwen gesproken, dat is ook zeer vertrouwen ondermijnend natuurlijk, dat de nee. elite. Eigenlijk helemaal geen elite meer is. Nee, dat maar, is een pleidooi. wat maar, u de laatste tijd samen met Ronald van Raak een beetje doet. Er moet weer. Een elite komen, ja, een met voorhoede. Een, met een moreel karakter, ja. Met, mm. met een, nou ja noem het morele herbewapening. Dat kan mij niet nee, schelen. Ik kan het niet doen. Maar, ik, nee, maar ik, ik ken uw cynisme, dus ik zag hem al aankomen. Maar uh, nee, zonder gekheid. Het, het heeft daar wel mee te maken. Het heeft wel te maken met een normenkader. wat ja. we dachten gemeenschappelijk te hebben, maar wat niet zo gemeenschappelijk U is. U noemt DE net. Uh, Rutte was bij de beursgang he, van DE. Oké. Okay. In de tijd. Ja, uh, nou ja, hij, kan, hij beweegt zich in die dat soort kringen. Ja. Trots, Nederland. Ja. mooi nieuw Nederlands bedrijf. Inmiddels ja. uh, is dat dan ook alweer uh, ja, overgenomen door de Duits ik ben een ook Duitsch een merkentrouwe mens. En uh, DE is altijd hier in huis meen ik te weten. Oh. Ja. Nee, maar dat of of we dat zo blijft, even. zal ik nee, eens met mijn goed, vrouw overleggen. Maar. Uh, uh, Rutte, die, die naam hebben we nu even genoemd. Premier Mark Rutte. Uh, hij gaat, en daarmee uh, doet hij zeg maar, de aftrap voor het nieuwe politieke seizoen... hij gaat de HJ-schoollezing geven. Begin september. Wat zou u hopen dat hij daarin zou zeggen? Nou, hij gaat daar zijn aftreden aankondigen. Okay. Ik heb het geprobeerd, maar... Helaas, ik heb het volk niet kunnen enthousiasmeren en de crisis niet kunnen oplossen. Maar dat, zou, dat zou het beste voor het land zijn, bedoelt u? Ja, ja, ja. dat is voor, voor mij zo klaar als een klontje. Ja. En ik, ik ken Mark Rutte goed en ik vind hem een buitengewoon aardige man. Ik vind hem een leuke man, ja. maar ik vind dat hij als premier het niet heeft begrepen... Okay. waar Nederland op zich is. En hoort. aan de andere kant is het, het beste voor het land uh, Emiel Roemer... als partijleider ook bij komende verkiezingen ja. van de SP. Zeker. Om tegenzeggelijk gewoon de nummer één ja, zeker. En u blijft nog een tijdje partijvoorzitten? Uh, in ieder geval een tijdje. Maar voor hoe lang, dat ga ik uh, nog niet vertellen. Dat weet ik dan zo niet. Oh, eens. Dus uh, ja, niet nee, dat nee. ik het verzwijg. Wist nee, u nee, dat al nee. dan? Ja. Goed, daarmee uh, eindigen we denk ik uh, dit bijzondere uur vanuit de achtertuin van Jan Marijnissen. Dat was het, wat ons betreft. Ja, redactie, Roelien Axe, Techniek, Rolf Schreuder en van Vermeer. meer. Uh... Samen thuis, samen dros.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 Oh, sorry. Kloten in Zwitserland. Daar oh. moet ik zijn voor zaken. En nu zag ik zo'n businessabonnement. Met heel veel bellen en internetten in heel Europa. Uh, even kijken. Uh, Zwitserland, dat valt bij ons helaas onder de rest van de wereld. Uh, internetten, bellen en sms'en verrekenen we daar achteraf. Kloten. Ja. De rest van de wereld. Ja, sorry meneer. Ik kan er even niets anders van maken. Toch raar. Ik weet het zeker. Een super business, heel Europa. Een rood bord. witte uh, letters. Groot oh. oh, rood. Ah, dat is... Dan, dan moet hij bij Vodafone zijn, denk ik. Wij hebben een groen bord. Ah, Vodafone. Eh, uh, bel ik die even. Uh, geen probleem. Een succes in kloten. De ballen. Dag. Met Vodafone Red Business kun je onbeperkt bellen en sms'en... en krijg je 1 gigabyte data-internet in 43 voordelanden. Power to you. Vodafone. Nee, zo kan ik het niet lezen. Iets verder weg, Henk. Zo. Nee, nog verder. Zo. Nee, nog verder.